Dit is Nina, het is 16 april. Ik ben in mijn slaapkamer en je hoort zo het geluid wat mijn bed maakt als ik erop ga zitten of liggen. En dit geluid ben je me naar 2025 omdat ik dit geluid associeer met rust en mijn bed. En dat zijn allebei fijne dingen.